10 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. In Didam in Gelderland is een woning volledig ingestort... na een explosie en de brand die daarop volgde. De politie meldt dat er twee mensen worden vermist. Het gaat om een vrijstaande woning waar een gezin met kinderen woont. Volgens de brandweer waren de twee kinderen, van waarschijnlijk 17 en 20 jaar... op het moment van de explosie niet thuis. De twee zijn opgevangen door hulpverleners. Naar de ouders wordt nog gezocht. Het huis staat in het buitengebied van Didam, langs de A12 bij Zevenaar. Het Greenpeace-schip Arctic Sunrise wordt naar het Noord-Russische Moermansk gevaren. Dat heeft de campagneleider op het schip gezegd. De dertig opvarenden zijn gearresteerd. De Russen namen de Arctic Sunrise vanmiddag over. Greenpeace zegt dat zo'n vijftien gewapende agenten op het dek landen... en de dertig opvarenden arresteerden. De Arctic Sunrise voerde ten zuiden van Nova Zembla actie... tegen olieboringen van het Russische energiebedrijf Gazprom. De SP wil dat de Tweede Kamer het abonnement bij Vodafone opzegt... omdat onduidelijk blijft of het telecombedrijf wel veilig is. De Britse geheime dienst zou grote telecombedrijven, waaronder Vodafone... betalen om hun klanten te bespioneren. Als een provider zo onder vuur ligt, dan moet je de samenwerking opzeggen... vindt Kamerlid van Raak. Vodafone is sinds 2010 via een openbare aanbesteding... de provider van de Tweede Kamer, het kabinet, de ministeries, provincies, gemeenten... en andere overheidsdiensten. Een Siberische tijger heeft in een dierentuin in het Duitse Münster zijn verzorger doodgebeten. Dat gebeurde voor de ogen van een aantal bezoekers. De verzorger heeft vermoedelijk vergeten het luik tussen het binnen- en buitenverblijf dicht te doen. Toen hij het buitenverblijf wilde schoonmaken kwam een mannelijke tijger, Rasputin, naar buiten en besprong de man. De tienjarige tijger doodde de verzorger met één beet in zijn hals.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 Peugeot betaalt de BTW alleen van 19 tot en met 21 september. Dus ga als een speer naar de Peugeot-dealer of kijk voor de voorwaarden op peugeot.nl. Dementie en dan. Wat kan er allemaal nog wel als je dementie hebt? Wat kun je doen met beweging, muziek en licht? Hoe ver is de wetenschap bij het ontdekken van de oorzaak van dementie? De campagneweek Dementie en dan op radio en tv.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 Langs de lijn met Robert Meeder. Ja, goedenavond. Dit is Langs de Lijn van donderdag 19 september. Het is Europa League-avond met twee Nederlandse clubs in actie. AZ speelt in Israël tegen Maccabi Haifa. U hoort zo Andy Houtkamp met de tweede helft. PSV speelde thuis tegen de Bulgaarse kampioen Ludo Gorets. En verloor met 0-2 in Palestijn Schaars. Dan sluit er een bepaalde terughoudendheid in. En, en, en het enige wat je dan kunt doen is hard werken. En als dat dan ook niet echt gebeurt in de wedstrijd, ja, dan, dan krijg je dit. oud Ajaxiet Gerrit Muren is vandaag op 67-jarige leeftijd overleden. Hij maakte deel uit van het grote Ajax uit de jaren zeventig. Muren was een technicus puurzang en dol op de bal. Ik kan niet meer buiten de bal. Het is toch het mooiste spelletje wat er is. Voetballen blijft een van de mooiste dingen wat er bestaat. En Frank de Boer kijkt terug op de met 4-0 verloren wedstrijd tegen Barcelona van gisteren. De belangrijkste conclusie denk ik is uh, dat je 90 minuten alert moet zijn. Dat en meer tot 11 uur in NOS Langse Lijn. Maar we beginnen met uh, Gerry Muren. Hij overleed vandaag in Volendam. Muren leed al enige tijd aan de beenmergziekte MDS. Hij won in de jaren 70 met Ajax drie keer de Europa Cup 1. En ook werd hij drie keer landskampioen en won hij de wereldbeker. Na zijn uh, carrière werd Muren scout bij Ajax. Ik ga erover praten met collega Jack van Gelder... Uh, Jack, goedenavond. Toen jij hoorde dat uh, Gerry Muren was overleden, wat schoot jou toen als eerste te binnen? Uh, het gesprek wat ik gisteren had uh, bij de opening van uh, het kruifkoord in, uh, in Barcelona met Wim Jonk. Want uh, ik vroeg aan Wim, uh, hoe is het met Gerry? Want een tijd geleden zat ik bij de afscheidswedstrijd, althans bij de jubileumwedstrijd van Jacques Zwart. En toen hoorde ik dat er twee Volendamse jongens achter mij zaten. En toen, uh, toen vroeg ik ook van, hoe is het met Gerrit? En toen zei een van die jongens, dat is mijn vader. En daar raakte ik toen mee in gesprek. En toen zei hij, het gaat slecht. En ook uh, Wim zei... Dat het al een tijdje slecht ging en dat het dan weer even wat beter ging. Maar uiteindelijk uh, ja, heeft, hij, uh, heeft hij het niet kunnen redden. En als ik aan Gerrie uh, denk, dan denk ik in eerste instantie uh, aan, uh, aan een buitengewoon fijne mens. Zoals uh, ik alle murens uh, heb leren kennen in, uh, in de loop der jaren. Uh, uh, buitengewoon ingetogen, uh, beschaafd, uh, een fantastische voetballer. Uh, een man die geroemd werd uh, vanwege uh, enorme techniek, maar ook vanwege... Uh, het feit dat hij enorm uh, hard en veel kon lopen... want uit die tijd is ook wel bekend dat uh, Gerrit uh, zo nu en dan... als men had getraind bij de Bosbaan in Amsterdam... Uh, het ook nog wel even lekker vond om dan gewoon weer uh, terug te rennen naar daar waar ze vandaan kwamen. En uh, naar, naar de meer bijvoorbeeld, of naar het Olympisch Stadion. Het was een echte, een echte prof, uh, die, uh, ja, die, die ons uh, op veld jonge leeftijd uh, is ontvallen eigenlijk. Ja. En je zegt hij is toch bekend om zijn technische kwaliteiten? Daar, daar, daar gaan we zo uh, nog wel even door. Ik ben eerst even, is, is, er, is er nog meer dat hem als voetballer zo bijzonder maakte? Het was een ingetogen voetballer. Het was een voetballer die, uh, die ongelooflijk veel waarde had uh, voor een elftal. Hij heeft niet voor niet drie keer de Europa Cup gewonnen met Ajax. Uh, het was, het was zo'n radartje waarvan je uh, het nooit last had in een elftal. Uh, dus uh, hij vroeg geen negatieve aandacht. Het was altijd iemand die op een positieve manier in het elftal stond. Ondersteunend was, uh, geniale momenten had, maar ook heel hard werkte. Dus hij, hij, hij had uh, van alle facetten had hij veel. Ja. Heeft hij de waardering gekregen die hij verdiende? Nou ja, niet echt. Uh, Om de dood eenvoudige reden dat hij het WK niet heeft meegemaakt in 1974. Toen hij uh, uh, problemen had met, uh, met een kindje. Dat, dat, dat was een huilbaby. Dus daar uh, werd het gezin door ontregeld. En hij uh, koos toen voor zijn gezinssituatie. Uh, en niet voor het WK. En ook dat is weer type, typisch Gerrit het muren. Ja. Daar, uh, ja, daar, daar, daar, daar hoef je ook nooit denk ik een seconde over na te denken. Althans, als hij dat deed, liet hij dat aan niemand merken. Ja, duidelijk. Um, even over zijn enorme uh, techniek uh, waar je het net al over had. Laten we even luisteren naar uh, de, de mooiste goal die hij uit zijn carrière heeft gemaakt. Een goal met een verhaal, uh, wat, wat ik straks van jou wil horen. Laten we eerst even naar het verslag gaan luisteren van Theo Komen. We gaan terug naar 7 maart 1973, kwartfinale Europa Cup 1. De mooiste goal volgens ons muren zelf die hij ooit heeft gemaakt tegen Bayern München. Het lijkt me toe dat de defensie op dit ogenblik stormrijp is. Maar dan moet hij ook wel uh, inderdaad helemaal geopend worden. Komt die bal weer in die verdediging. Kan een kans voor ja. de muur aan. Goed Ja hoor, ja hoor. Oh, Murentje. Wat mooi, Jochie. Wat schitterend, jongen. Als een paling ging daar Meijer naar de hoek. En Meijer die staat daar heel verslagen voor de doelmond. Alsof hij zeggen wil, ja, maar zo'n bal kun je toch niet pakken. Die bal was niet te pakken. Glibberig als een aal. Gleed hij langs Meijer in de touwen. En dat was inderdaad een schot van Gerden Murent. Rees op die slof. En pat, boom, 2-0 voor Ajax. Ja, dat was 1973. Een doelpunt met een verhaal. Ja, het met het verhaal tegenwoordig kan men het zich bijna niet meer voorstellen. Omdat er uh, bij dit soort wedstrijden twintig uh, uh, camera's uh, opgesteld zijn, zeg maar. Maar uh, in de tijd was het anders en uh, moest je uh, als regisseur wel eens kiezen voor iets. Uh, en daardoor was die folie, want dat was het, uh, niet goed in beeld. En daar heeft Gerrit later nog wel eens van gezegd, godverdorie uh, nou, God zal hij niet gezegd hebben. <laughs> maar hij zal in ieder geval uh, de, de, de, de, de, de heeft het heel verder gevonden dat juist die goal niet goed in beeld was. En Hij zei, het is de mooiste goal die ik ooit heb gemaakt. De mooiste ja. goal die ik ooit heb gemaakt, ja. ja. Um, Ajax heeft bekendgemaakt dat ze hem uh, aanstaande zondag niet zullen herdenken bij PSV Ajax. Dat doen ze later wel. Weet jij wanneer precies? Uh, ik denk, uh, jij zei niet ofwel uh, Aanstaande woensdag. Nee, Niet, niet, niet. Oh, dat niet. is vreemd, want het had ideaal geweest, want het was eigenlijk Volendam geweest. Nee, volgende week, dat is volgende week Woensdag, Aanstaande Zondag, zei ik Woensdag. Nee, denk. nee, nee, ik denk dat we het volgende week Woensdag gaan doen. Ja, precies. Uh, de bekerwet zet eigenlijk Volendam, is, alsof het ervoor geschreven is. Ja. En uh, ja, dat lijkt me inderdaad de ideale gelegenheid. Nee, het, het zou, ik denk dat het ook beter is dan om dat in, uh, in eigen geleden te doen, zeg maar. Ja, goed, duidelijk. Uh, dankjewel, uh, Jack. De uitwaart van Gerry Muren is overigens dinsdag... in de sint uh, Ke uh, kerk, moet ik goed zeggen, uh, in uh, Volendam. Die dienst begint om, uh, om half twaalf en heeft, uh, zo heeft zijn broer laten weten, een open karakter. En aan het einde van deze uitzending halen we nog meer herinneringen op aan Muren. Dat doen we dan met David Ent en Sjaak zwart. Goed, dan naar uh, het voetbal van vandaag met uh, AZ. Dat speelt in Israël. Tweede helft begonnen en die houtkamp. Ja, triest. Uh, aardige man. Geen Muren helaas Zeker. er niet meer bij. En, uh, ja, dit is ook triest eigenlijk waar ik naar nou zit te kijken, maar op een hele andere manier. Maccabi Haifa tegen AZ staat 0-0. Het is uh, heel, heel, heel, heel matig. Maar dat zijn we eigenlijk vanavond al gewend van ook PSV. En nu dus AZ dat in Haifa in Israël het opneemt tegen Maccabi. En eigenlijk geen kans nog heeft kunnen creëren. Het team van Gert-Jan Ik heb wel een kans gezien voor Maccabi Haifa, voor Abu Hazira. Uh, maar die gleed de bal net uh, niet in het doel. Achter Esteban die veel onnodige fouten maakt en heel matig aan het keeper is. Overigens één bekende speler bij Maccabi Haifa. Schmol heet hij tegenwoordig. Shaijman. Schijman, eh, ex Den Bosch en Excelsior. Toen heette hij Samuel Scheiman. Eh, hij speelt eh, achterin bij Maccabi Haifa. Dat ook geen hoogvlieger is. De Groenen uit eh, Haifa eh, staan nu even met de rug tegen de muur. Maar de bal naar voren is niet goed. De bal naar voren van Jan Buitens. En dan proberen de Israëli weer in de aanval te gaan. Ook dat lukt niet. En zo wordt de bal een beetje heen en weer gespeeld. Uh, nu is het uh, Nick 4. geven de aanvoerder van AZ... tussen twee man in. Kan niet in balbezit blijven. En dan uh, probeert Haifa er weer uit te komen. En dat lukt heel aardig. Aan de rechterkant met Abu Hazira... de man van de enige kant. Speelt de bal door. En dan is het maar goed voor AZ dat de bal niet voorgegeven kan worden... door Meshumar. Want anders was het echt uh, gevaarlijk geweest... voor AZ. Uh, want uh, het was een uh, goede actie... Het was overigens Tour de Game-man die de bal niet voor het doel kreeg. En nu laat hij de inworp die daaruit voortvloeit laat hij over aan Meshumar. De rechtsbek van Maccabi Haifa die dus gaat gooien. Doet dat richting de penalty-stip. De bal wordt weggekopt door Buitens. En dan verder getransporteerd door AZ. Maar niet echt lekker opgevangen door Johansson. En dan kan meteen weer kunnen de Israëli in de aanval gaan. En doen dat voorin met Katan. Ja, ze spelen beter. Ik vind ze sterker dan AZ. Geen grote kansen, maar toch wel steeds wat gevaarlijk aandringend richting de verdediging van AZ. Nu is het gevaar even geweken en kan eventueel gecounterd worden door de Alkmaarders... als de bal bij Ortiz is en nu bij Gutmundsson. Gutmundsson kijkt 3 tegen 3. Hij moet de bal naar de rechterkant geven, doet dat ook. En dan moet er een voorzet komen, Berends, terug naar Gubunson. schiet, maar schiet de bal over het doel... van keeper, en Servier, Sadanov En dus uh, is deze mogelijkheid voor AZ verkeken. 0-0 staat het na 52 minuten spelen bij Maccabi Haifa tegen AZ. En dat uh, duel blijven we natuurlijk volgen. En zo meteen gaan we terugblikken op uh, het eerste duel... wat de Nederlandse bodem betreft tussen PSV en de Bulgaarse Ludo Goretz. Dat eindigt in 0-2. PSV moet zich schamen. van Billy Preston. Gaan we even kijken bij uh, AZ in Israël tegen Maccabi Haifa. Andy. Ja, het wordt er niet beter op, uh, Robert. Ik ben altijd een uh, redelijk positief ingesteld mens, maar het is niet om aan te gluren deze wedstrijd tot nu toe. En uh, als je eerder al vanavond ook naar PSV hebt moeten kijken, dan uh, ...begint het toch wel heel dramatisch te worden voor het Nederlandse voetbal. Want als je van ploegen als uh, Diverdange en uh, Petro Loel verliest... ...en ook uh, uh, vanavond uh, PSV ziet spelen... ...en nu AZ uh, toch in de problemen tegen Maccabi Haifa... ...het staat nog altijd 0-0, 10 minuten naar rust. En nu uh, claimt Maccabi Haifa een hoekschop... ...krijgt hem niet van de scheidsrechter de heer Jurgen Hova uit uh, Oostenrijk... Uh, maar als je ook uh, dit niveau ziet, is het uh, niet best allemaal. Uh, overigens uh, uh, heeft die meneer Hofer dat uh, goed gezien. Dat het geen hoekschop was. En dus een doeltrap voor Esteban. Maar Esteban is ook al een paar keer in de fout gegaan. Met rare uittrappen en uh, dat soort zaken. En uh, is het dus uh, uh, maar goed dat Haifa ook niet scherp is. En niet uh, aanvallend uh, sterk is. Nu Gudmundsson voor uh, uh, uh, AZ. Uh, speelt de bal naar Johansson. Johansson, de lange spits, gaat er langs. Doet dat heel aardig? Komt dit straks? Op het gebied, maar komt dan niet langs de laatste man. Levert wel een hoekschop op. De laatste man uh, die de bal het laatst raakt was uh, de uh, centrale verdediger Raio. En dus uh, mag AZ een hoekschop nemen. Misschien dat het uh, vanuit uh, de hoekschop iets kan opleveren. Het zou leuk zijn voor AZ, natuurlijk. Als ik uh, kijk naar Johansson, die voorin staat. Elm, die aardig kan koppen. En ook uh, natuurlijk de verdedigers, uh, viergever, die dat uh, heel aardig kan. Dan komt de hoekschop vanaf de linkerkant. Bal voor het doel, blijft een beetje hangen. Komt tegen wat armen, met name van AZ. En dan wordt hij uitverdedigd door Maccabi Haifa. Achterin opgevangen door Ortiz. Hij speelt... Uh, uh, omdat uh, er wat rust wordt gegeven aan wat spelers uh, van AZ. En uh, tenminste eentje, Maarten Martens. En nu, die zit overigens wel op de bank. Uh, oh, het zou ook wel aardig zijn als er wat uh, gewisseld geworden. Als AZ nu in de aanval gaat. Uh, goede bal naar de buitenkant voor Berens. Berens met de bal voor. Komt hij bij een AZ'er? Nee, helaas niet. Want het is de Servier Sadanov die de bal in de handen heeft. En hem uh, meegeeft aan de linkerkant. Voor Maccabi Haifa. Nee, het is nog niet best. We hebben 12 minuten gespeeld in de tweede helft En staat dat wel? Dat is het enige goede nieuws. Nog altijd 0-0. Over niet best gespeeld. Het was beschamend vanavond in Eindhoven. Daar speelde PSV eerder vanavond als een eerste Europa League wedstrijd tegen Ludo Goretzj uit Bulgarije. PSV verloor met 2-0. Vanuit Eindhoven, Ronald van der Geer. Natuurlijk zoekt de PSV op deze avond naar de oorzaak van de nederlaag. Maar dan moet het toch vooral bij zichzelf zijn. Ja, je kunt eigenlijk zeggen dat PSV inspiratieloos oogde in een troosteloze ambiance. En dat ligt toch echt bij het elftal zelf. Misschien is het ook wel te veel om zonder de geblesseerde Rekiek en Wijnaldum... en Schaars en Park te spelen die rust kregen. Toyfone en Mark stonden wel in de basis, maar misschien was dat wel te weinig. De tegenstander Ludo Gordec was tot op de tanden gewapend. Speelde eigenlijk vanuit een de gesloten defensie in de counter... in de omschakeling, zoals dat zo mooi heet. Beide doelpunten in de tweede helft vielen ook, na persoonlijke fouten... in de omschakeling. En PSV zelf? Ja, heel veel balbezit, maar onnauwkeurig, ongeconcentreerd. Kansen kwamen eigenlijk alleen maar bij toeval. Schoten bijvoorbeeld van Depay kopballetje van Bruma uit een corner en in de tweede helft wat mogelijkheden voor Matafs. Maar PSV maakte deze hele avond geen aanspraak op de overwinning en moet zich eigenlijk schamen dat het deze wedstrijd met 2-0 in eigen huis verliest. Het was dus al met al een hele teleurstellende avond en daar is Stijn Schaars het eigenlijk wel mee eens. Jazeker, uh, ik heb het net tegen je collega gezegd, uh, we zijn als team door de ondergrens gezakt en dat is jammer. Leg je de dus vinger eens op de sere plek, want je hebt bijna de hele wedstrijd naast de coach gezeten. Je hebt het gezien wat er gebeurt. Nou ja, kijk, je begint met uh, bepaalde afspraken die je maakt en bepaalde bereidheid als ploeg zijn. En uh, ja, dat was, uh, dat was vandaag uh, bij fases echt niet aanwezig en dat is jammer. Maar waar komt dat dan vandaan? Want ik bedoel, afspraken nakomen is misschien wel het meest eenvoudige wat er is. Ja, maar dat is ook de basis. Als je, als je dat doet, dan kan je eigenlijk al geen slechte wedstrijd spelen. En uh, ja, dat het dan vandaag toch gebeurt, uh, dat, is, dat is teleurstellend en... Uh, we moeten de koppen bij elkaar steken, want het heeft geen zin om naar individuele spelers te wijzen. We moeten het als team doen. En we hebben het vandaag als team duidelijk niet goed gedaan. Is dat er ingeslopen? Want wij wijzen natuurlijk heel graag naar Zulten, naar eerste helft ja. Milan. Het zwingende PSV. Ja. Waar is het? Ja, goede vraag. En,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 Is het heel gek als ik zeg het, het oogte tegen Zulten heel geïnspireerd, tegen Milan ook, en vanavond niet? Of is dat het verkeerde woord? Nou, ik snap dat je het als toeschouwer zo, uh, zo interpreteert. Alleen, ja, je hebt wel een bepaalde, bepaalde bedoeling met een wedstrijd, alleen is het vandaag totaal niet uitgekomen. Want is die tegenstander nou ook zo goed? Of, of zijn ze goed in wat ze precies doen? Nou, ze hebben een goed spelletje. Vergeet niet dat hun uh, bijna Basel uitschakeld hebben. Die winnen gisteren van uh, Chelsea, dacht ik. Dus er is geen, geen ploeg. Die zijn al twee achter elkaar uh, kampioen. Die weten precies wat ze doen. Hebben ervaring, hebben kwaliteit. Dus, maar dat wisten we ook. En, uh, alleen dan, dan moet je wel uh, iets tegenoverstellen, uh, stellen. vooral thuis. En dat uh, was vandaag te weinig. Koppen bij elkaar, want uh, Ajax wacht alweer, hè? Ja, daarom. Het heeft geen zin om nou uh, onszelf uh, in auto te dompelen. Maar het is wel duidelijk dat uh, even een stapje erbij moet je. Ja. Tot slot, heeft het nu ook te maken, het feit dat het vanavond niet helemaal loopt, afspraken niet worden nagekomen, dat toch die basis op een paar plekken is veranderd? Dat je toch ook daarin wat zaken mist? Ja, dat zou kunnen dat je wat automatismes mist, maar daar wil ik het niet op gooien. Want wat ik zeg, je hebt de hele selectie nodig en je weet dat je blessures gaat krijgen, schorsingen. Uh, dus dus uh, toch zal uh, iedereen uh, een bepaald niveau van PSV moeten gaan halen. En uh, Daar heb ik ook alle vertrouwen in, want als je, ik, ik zie elke training dan uh, met de jongens, is zit uh, genoeg kwaliteit in. Maar wat ik zeg, je hebt ook met vertrouwen en dat soort dingen te maken. En uh, ja, dat is op dit moment echt wat minder. Ja, kijk of dat uh, zondag nog zo is dan de, de revanche. De generale was in ieder geval slecht voor uh, PSV. Goed, kijken of AZ nog wat uit het vuur kan slepen in Israël. En die houtkamp. Nou, ze ontsnappen net aan een 1-0 achterstand. Na een goed schot van Tourgain Man. Uh, de ploeg uit uh, Noord-Israël, de havenstad. Uh, de Haifa, Maccabi Haifa dus. Nog altijd 0-0 tegen AZ. En uh, op het punt van invallen staat Maarten Martens. En misschien dat hij wat kan doen na een overtreding overigens op Aaron Johansson. Die in de nek wordt gesprongen. Maar ja, het is allemaal op uh, geen echt gevaarlijke plaats. Het is overigens een dubbele wissel. Ook Willy Overtoom staat klaar om in te vallen. Dus Maarten Martens en Overtoom erin. Ik denk dat dat uh, ook aangeeft hoe tevreden Gert-Jan Verbeek is om uh, meteen maar een dubbele wissel uh, toe te passen. Ik zie wel Elm naar de zijkant komen. En gaat hij uh, er dan af? Goedelje, uh, het gaat naar de zijkant. Het is Berens in ieder geval die eraf gaat. En Godelje en Elm gaan even praten. En uh, met uh, Gertjan van Beek om te kijken of hij nog wat uh, aanwijzingen en tips kan geven. Waardoor AZ wat beter gaat voetballen. De tweede wissel. Ik denk dat Elm eraf gaat. Inderdaad Elm eraf en uh, Overtoom erbij. Ja, wat nieuw bloed, wat vers bloed. Dat uh, kan helpen, want AZ heeft aanvallend uh, gezien heel weinig tot nu toe uh, laten zien. En dat is, uh, dat is jammer. Nu heeft uh, uh, AZ weer balbezit. Doet dat uh, via Jan Buiters over de middellijn. Probeert het uh, uh, balletje naar de linkerkant te geven. Lukt ook. En dan weer helemaal terug. Uh, gegeven De bal door Nick Viergever, Jan Wouters weer naar voren. En dan uh, bijna balverlies uh, voor Maarten Martens. Maar Martens is een goede voetballer en blijft een goede voetballer. En herstelt zichzelf en heeft nog steeds balbezit in de middencirkel. Maccabi Haifa, ik zei het al, een bekende speler in deze selectie. Uh, Samuel Schijman, ex uh, Den Bosch en ex, uh, ex Excelsior. Uh, de, hij... Uh... Uh, staat dus in de baas, overigens nu behorende uh, publiek die het er niet mee eens zijn dat de vlag omhoog gaat van de grensrechter uh, voor buitenspel. En het uh, was ook echt op het randje, maar wel goed gezien. Uh, andere bekende spelers, uh, Ronnie Rosenthal, Ben Ajoen, spelers allemaal die in Engeland groot zijn geworden. En Georgie Gakokietse, die we nog kennen uit uh, de Nederlandse competitie en de Nederlander die in het verleden heeft gespeeld, is Erik Groeleke. Uh, dat zijn allemaal dingen die je kunt melden omdat er eigenlijk heel weinig gebeurt. En er nu wel balbezit is voor AZ via Martens wederom. Hij uh, is goed aan het invallen, heeft uh, de bal opgeëist en speelt hem op overtoom. Overtoom, uh, bal breed naar Ortiz. Ortiz naar Martens. Martens helemaal de bal. Naar de andere kant naar Viergever. Maar Viergever heeft hem constant in zijn achteruit staan. Want speelt de bal steeds weer terug naar Jan Wuitens. Wuitens balletje breed naar Gouwenleeuw. Het tempo is ontzettend laag. En uh, het uh, doelpunt Vestijn uh, is er ook zeker niet. Nu een hele slechte bal zomaar over de zijlijn. Nee, nee, nee. Het is niet goed. Bijna 65 minuten gespeeld. Maccabi Haifa AZ. Nog altijd 0-0. NOS Langs de Lijn met Robert Meder my heart's physically hurting the stones are thrown to me En telescope. En die houdt kamp 2 van deze wedstrijd op één avond. Je gaat bijna begrijpen dat de Europa League niet leeft. Zo, het is echt uh, dramatisch, uh, dramatisch. En uh, dat nou net alle Nederlandse ploegen uit vorm zijn in uh, deze periode, dat is wel jammer. Want het is uh, ook heel matig bij uh, AZ uitspellend tegen Haifa. Het staat nog altijd 0-0. Willy Overtoom, aardige wissel geweest tot nu toe. Zijn schot ging uh, net over het doel van uh, Saranov. En dat uh, was eigenlijk de grootste mogelijkheid voor AZ in deze wedstrijd. Uh, dat zegt genoeg. Een schot van afstand van invallen wil hij overtoom. Nu uh, een dubbele wissel aan de kant van de Israëli's. We gaan een lovu krijgen. Een uh, Zuid-Afrikaan. Die komt uh, bij Maccabi Haifa. En uh, Avi Yadin gaat ook komen. Een Israëliër. Uh, ja, zijn uh, wat verse krachten. En de groenen, want zo worden ze genoemd. Vanwege uh, de groene kleur die men zowel op de tribunes als op het veld draagt... Uh, klappen voor onder andere Janif Katan. Die eruit gaat en uh, die heeft een uh, redelijke wedstrijd gespeeld. Maar het is allemaal uh, niet best niet uh, aardig om uh, naar te kijken. Het publiek vermaakt zich nog steeds op het best. Heeft goede hoop dat er uh, nog wat aardigs komt voor de thuisvlog Maccabi Haifa. Maar vooralsnog is het na 70 minuten spelen nog altijd 0-0 bij Maccabi Haifa AZ. Wekenlang keek Ajax uit naar de eerste Champions League wedstrijd van het seizoen. De uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Na de 4-0-nederlaag van gisteravond keerde Ajax vandaag weer terug in Amsterdam. Trainer Frank de Boer zag de wedstrijd vanmiddag terug... en kwam tot de conclusie dat het eigenlijk zo slecht nog niet was. Ja, wat mij, wat mij is opgevallen eerlijk gezegd... dat we, ja, we vlaag gewoon heel goed hebben gespeeld uh, van de goal af... Uh, Heel gegroepeerd soms, maar niet met je kont in de eigen 16. Natuurlijk heb je dat wel eens een paar keer gedaan, maar dat komt gewoon door de kwaliteit van Barcelona. Maar meestal speelden we iets van 10, 15 meter buiten de 16 meter. En bij de ook dan echt druk op hun te geven. We komen eigenlijk altijd onder de druk heel vaak onder de druk uit. Maakten we in de in in eerste fase eigenlijk geen onnodige fouten. Alleen ja, in die middenfase denk ik dat we dan soms de verkeerde keuze maakten door te blijven in in een bepaalde hoek. Ja, dat vinden zij lekker. Dan uh, worden de ruimtes heel klein. En, terwijl we uh, ja, soms uh, het simpel hadden kunnen doen om gewoon uh, dreigen dat je die hoek ingaat en dan rustig uithalen. En dan had je waarschijnlijk kunnen verrassen met een bek, want uh, ja, Nijmar is natuurlijk niet uh, de, meest, uh, tenminste de beste omschakelaar. En dan had je denk ik meer kunnen profiteren in ieder geval. Dat zag je ook bij de eerste kans natuurlijk. Van, uh, ...van ons, van Ricardo van Rijn. Maar de belangrijkste conclusie, denk ik, is uh, dat je 90 minuten alert moet zijn. En, uh, en dat bedoel ik mee te zeggen, dat je altijd een bepaalde spanning in je, in je lichaam moet hebben... Op, ...op wat er op dat moment uh, staat te gebeuren. Hoe, hoe sta ik op dat moment? Uh, gaat een medespeler van mij, gaat hij een tegen een actie in. Wat kan er dan gebeuren? Ja, balverlies leiden. Waar, waar sta ik dan? Ben ik al anticiperen als hij eventueel balverlies gaat leiden? Uh, bijvoorbeeld de derde goal, de kopbal. Ja, de bal gaat terug. Gaan we dan als met z'n allen, gaan we al vijf meter naar voren sprintend? Of gaan we shockend rustig uh, naar de 16 meter en blijft er iemand staan? Uh, waardoor uh, Piqué dus niet buitenspel uh, staat. Allemaal dat soort uh, kleine dingetjes uh, maakt het uiteindelijk een, een groot verschil dat je dus niet misschien met 2-1 verliest, of misschien wel 2-2 speelt, maar dat je dus nu een final uh, verliest. En ik denk dat, uh, of tenminste, het grootste aandachtspunt moet zijn voor ons ook. Dat je dit soort wedstrijden, moet je gewoon 90 of 95 minuten, moet je alleen maar spanning in je lichaam, en continu te anticiperen op wat er uh, te gebeuren staat. Is het ook verwijtbaar dan, als je zegt we scoren niet, we lopen misschien niet in een hoog genoeg tempo uh, mee terug, dat je ook echt zegt van nou, daar hebben we ook echt gefaald? Nee, dat vind ik niet. Alleen uh, op het allerhoogste niveau wordt dat soort momenten... dat je even dus niet uh, die concentratie hebt. En dat heb je wel eens, daar hebben we ook eigenlijk dit hele seizoen al over gehad, eerlijk gezegd. Maar ja, nu nogmaals uh, benadrukken. Omdat er zijn dus twee, drie momenten voorgekomen Dat je denkt, ja, dit was zo onnodig. Als je eerder anticipeert daarop... dan is die hele situatie was al voorbij geweest. En dat... Uh, vind ik jammer. Aan de andere kant, ja, je moet wel zulke wedstrijden spelen, om, om dat ook als speler echt te realiseren. Frank de Boer tegen Ragnar Niemeijer. En die houtkamp, wat is er gebeurd? Ja, het is stil geworden in het stadion, want AZ heeft gescoord. Wel met uh, heel de hulp van uh, Maccabi Haifa. Het is 1-0 geworden. Goedboetson, laten we maar uh, doelpunten uh, uh, maken. Een voorzet vanaf de linkerkant van Viergever werd gemist door uh, Kocjalik En toen uh, per ongeluk tegen het been, ik denk van, van uh, Goedboetson, het kan ook een uh, eigen doelpunt van Kajenan zijn. Uh, maar in ieder geval ging de bal tussen de benen door van de keeper. Die ook blunderde. Naar werkelijk. Het was één groot foutenfestival achterin. Van uh, Maccabi Haifa. Maar dat zal AZ worst zijn. Want het staat 1-0 voor. stond dus de doelpunt te maken. Hoekschop aan de andere kant. Wordt even weggewerkt. En dan weer ingebracht. Maar op de lat. Wow, dat scheelt weinig. Het schot was van uh, Boccoli. En uh, die bal gaat uh, op de lat, want ja, nu komt er erg veel ruimte. De afvallende bal wordt uh, opgevangen en uit uh, stand geschoten. Dat is wel knap met het rechterbeen door uh, Boccoli op de lat, net boven Esteban. En zo ontsnapt uh, AZ aan de gelijkmaker. Maar AZ staat dus uh, met 1-0 voor en dat is prettig. En ik uh, vind het toch altijd wel mooi om te zien in zo'n stadion uh, dat het uh, niet stil, echt stil wordt. En dat het publiek er meteen weer achter gaat staan en begint te juichen voor de thuisploeg. Uh, ...natuurlijk een beetje opgezweept door dat uh, schot op de lat. Goed, Gudmundsson dus uh, de doelpuntenmaker na 72 minuten was dat. Nu zitten we in de 75e minuut van deze wedstrijd met balbezit voor AZ aan de rechterkant. Kijken wat AZ uh, kan doen uh, in aanvallend opzicht. Overigens uh, wel een goede invalbeurt tot nu toe voor Overton... ...want uh, hij en Martens hebben het middenveld weer in handen. Nu uitkijken geblazen als aan de uh, rechterkant Ezra weg is. En Ezra heeft nog altijd balbezit. Wordt opgevangen door Gouwenleeuw. Die zojuist een, uh, een gele kaart kreeg. En nu eigenlijk te makkelijk wordt uitgespeeld. En Lofoer probeert de bal voor te geven. Kreeg ook een uh, gele kaart. Maar de bal gaat uh, via een az over de achterlijn. Ja, dat was te makkelijk. Uh, zoals Gouwenleeuw werd uh, uitgespeeld. Uh, uh, daar uh, in, uh, in de verdediging. Nu de hoekschop vanaf de linkerkant. Wordt uh, uh, slim genomen. Komt de bal voor het doel. Wordt uh, weggekoppeld door Willy Overtoom. En kan weer ingebracht gaan worden. Dat gebeurt ook richting de cornervlag. Of hij cornervlag via de penalty stip. En dan wordt de bal wel gekopt. Maar naast gekopt. En daar komt uh, AZ weer goed weg. AZ leidt met 1-0. Dat is heel goed nieuws. Maar het slechte nieuws is dat uh, Haifa sterker en sterker wordt. you're done. Over candlelight, I know I wanna crush all the tables with you I wanna dance just like it Rubenheinen, 11. Het is bijna 10 over half 11. AZ, 1-0 eh, voor, maar altijd moeilijk, he, Andy. Zo, nog steeds hoor. Want eh, Maccabi Haifa constant in de aanval. 1-0 nog altijd de voorsprong voor AZ. En als die stand op het scorebord blijft. Nu een schot in de armen van Esteban. Dan mag AZ echt de handen dichtknijpen. Want Haifa krijgt eh, aardig wat kansen. En Lovo zojuist eh, leek de bal erin te schieten. Maar de bal ging wel langs Esteban. Maar op de... Doellijn werd de bal weggewerkt door Viergever. Nu een uh, blessure. Ik dacht ook voor Viergever, inderdaad. Is op de hand gestaan. Uh, en zit daar op de grond. En de scheidsrechter komt erbij. We hebben nog een klein kwartiertje te gaan. Maar wat een mogelijkheden kreeg uh, Maccabi Haifa. Nee, het was uh, Gouwe Leeuwen die de bal van de doellijn haalde. En uh, AZ dus uh, nog in de race houdt. Uh, coach, trainer van uh, Maccabi Haifa. Wordt helemaal gek van Benado. Ariel Benado. De trainer van de elfvoudig kampioen. Terwijl we de laatste wissel gaan krijgen. Viergever gaat er van af. Die blessure dus. En Donny Gorter komt in zijn plaats. Ik vond Viergever ook niet echt heel best te spelen. Donny Gorter dus in zijn plaats. En dan moet AZ het gewoon nog een minuut of tien zien vol te houden tegen Maccabi Haifa. En dan wordt die uitoverwinning zal worden gevierd als een hele grote overwinning. Want het is toch wel een tijd geleden dat de Nederlandse ploeg nog uh, uh, wat potten wist te breken. Uh, de laatste overwinning was uh, het PSV tegen Zulte Waregem een paar weken geleden. En voor de rest is het uh, alleen maar droevenis voor de ploeg, uh, ploegen in de Nederlandse competitie. De inworp is voor Maccabi Haifa. En het publiek uh, gaat maar weer eens, uh, springen en juichen. Ja, de bal is door AZ over de zijlijn. ...gespeeld en wordt dus teruggegeven door Maccabi, dat is sportief en netjes. En dus kan AZ via Donny Gorter gaan opbouwen aan de linkerkant. Wat, wat moeizaam naar voren gespeeld, maar dan is er altijd Maarten Martens... ...die nu ook een keer een slechte paas geeft. Het kan gebeuren. Glijdt Schijman weg van Maccabi Haifa, maar kan zich toch herstellen... ...en speelt de bal naar voren, naar Hen Hen Azra en Ezra probeert zijn tegenstander eruit te lopen... Uh, dat lukt niet, maar maakt ook een overtreding en dus een vrije trap voor AZ. Nog een kleine 10 minuten in deze wedstrijd en AZ koestert de voorsprong. En kijk maar goed dat het nog altijd uh, 1-0 staat. Overigens de bal was uitgeweest. Vandaar uh, het balbezit voor AZ. AZ koestert die 1-0 voorsprong. 81 minuten gespeeld. Bal uh, in het spel. Uh, ja, wat is dat een rare bal van AZ. Gewoon uh, weer ingeleverd en dan kan Makabi Haifa weer in de aanval gaan. Doet dat uh, achterin met uh, Schijman. Schijman bal naar voren. goede paas. Uh, en Lovu gaat lopen met de bal. En wordt dan van de bal afgelopen. Onder andere door Gouwerleeuw. En uh, door Overtoon. Bal gaat uh, naar voren. Kan uh, er wat leuks gebeuren als Goetmoenson de bal heeft. En hem naar de buitenkant geeft naar Johansson. Johansson in het strafschopgebied. Johansson langs Schijman. speelt de bal even terug naar Goetmoenson. Goetmoensson breed op uh, Martens. Martens schiet uit stand. Bal aangeraakt onderweg. En dan gaat de bal maar net naast het doel. Van keeper Saranov levert AZ wel een hoekschop op. Laten we die nog even meenemen. Want uh, dit scheelde heel weinig. Of de bal was uh, langs die servische keeper die niet vrijuit ging... Bij het eerste en enige doelpunt in deze wedstrijd was die bal gegaan en had AZ op 2-0 gestaan. Het is allemaal een beetje tegen de verhouding in, maar dat kan niemand iets schelen. Die AZ een goed hart toedraagt. De hoekschop vanaf de rechterkant is kort genomen door Goebbelson. Krijgt hem terug, moet de bal voor het doel komen richting de tweede paal. Ja, Ik weet niet of die paal vers, uh, verschoven is, maar de bal gaat ongeveer een meter of dertig voorbij die paal. En dus is het een doeltrap voor Maccabi Haifa, dat voor de laatste keer gaat wisselen. Nog 7,5 minuut. AZ Leidt met 1-0. We gaan even naar Eindhoven naar een van de weinige blije Nederlanders uh, vanavond. Dat was uh, Virgil Misijan. hij is oudspeler van Willem II. En nu aanvaller van uh, Ludo Goretz, de Bulgaarse kampioen won. Dat weten we inmiddels vanavond met 2-0 van PSV. Na afloop sprak Ronald van der Geer met Misijan. Uh... Jij ja, staat een beetje nu met een chagrijnig gezicht, maar wat een geweldige avond. Nee, hey, geen chagrijnig gezicht, nee. Zeker een geweldige avond. En, uh, ik ben natuurlijk heel blij en uh, ik zal heel lang genieten van dit moment.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 Ik krijg hem terug en ik twijfel geen moment. Ik, ik denk gewoon aan de, ja, schieten, schieten en ik schoot hem en hij ging erin. Kan je ons een beetje meenemen wat er dan in je hoofd gebeurt? zo so, um, <lacht> Nou, <lacht> het, het, ik denk dat het, het dat gevoel is te groot om te beschrijven. Het uh, gaat van alles door je heen, vreugde en echt van alles. Echt. Want ik denk dat jij uh, vanaf de loting je al hebt verheugd op deze avond. Uh, en dan, dan wordt het zo'n avond, hè? Ja, ja. Um, uh, ik, ik had het nog met een vriend van me over Jurgen Locadia speelt hier bij PSV, van hé, hey, we zitten allebei in de Europa League 7, we spelen tegen elkaar en uh, om omlachen en uh, twee dagen daarna, hé, hey, we spelen tegen elkaar. Hij zei, ja, ik heb het ook gezien en uh, dat, we dan, dat ik dan mag winnen van hem. Ja, Lido van PSV bedoel ik, ja, dat, dat is heel mooi, echt. Want is, we hebben ook gedacht, wat is het eigenlijk voor Elftal? Maar het is wel een, een bonte verzameling van, van spelers uit allerlei landen, hè? Ja, klopt. We hebben vijf Brazilianen of zo. Eén, even kijken. Twee Portugezen, één een Finland. Één, echt Twee Nederlanders, we hebben echt een hele mix. Maar we kunnen wel voetballen, dat hebben we vandaag laten zien.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 Day will come van Amy Winehouse. Hoe lang moet AZ nog stand houden? En die houdt kan? In ieder geval nog één minuut, plus de extra tijd. Dus uh, laten we zeggen, nog vier minuten. En uh, ja, oe, het ging weer door het oog van de naald. Hoor, toen uh, Abu Hazira de bal net naschoot. Dat scheelde centimeters. Men wordt er een beetje moedeloos van. AZ leidt met 1-0. Een halve kans in deze wedstrijd voor AZ. En die werd nog omgezet ook door Goedmundsson. 1-0, dus de voorsprong in uh, Haifa in Noord-Israël. Balbezit voor de Israëliërs. Aan de linkerkant uh, van het uh, veld is het schijnbaar niet de mannen speelt. En dan Abu, Zaha, Abu Hazira die de bal even breed geeft aan Enlovu. De Zuid-Afrikaan speelt de bal dan in de voeten van Rayo. Rayo bal naar de linkerkant. Maar dit is allemaal best voor AZ. Want het gebeurt allemaal halverwege de helft van uh, AZ. Als de bal nu wel naar voren gaat. Maar wordt weggekopt door uh, Wuitens. En uh, opgevangen door Overtoom. Overtoom uh, goed ingevallen. Ik moet zeggen, alle drie de invallers zijn goed. Ook Donnie Gorter die nu de bal heeft. En Maarten Martens die uh, nu de bal krijgt. Maar die krijgt hem niet lekker aangespeeld. Want de bal gaat over de zijlijn. AZ dat gewoon... Uh, uit, uh, uitgesproken slordig heeft gevoetbald. Uh, maar toch voor het enige lichtpuntje in donkere voetbaltijden voor Nederland uh, gaat zorgen. Met die uh, 1-0 voorsprong. We krijgen er. Weet niet hoeveel minuten bij. Drie minuten. En daar is uh, de eerste minuut van voorbij. Als de bal goed onderschept wordt door Jan Buitens. Want het leek een uh, slim steekballetje. Nu een mooi hakje van uh, Martens op, uh, op Overton. En Martens die de bal helemaal naar de linkerkant geeft. Richting Goepunzon. En die probeert hem dan met zijn linkerbeen aan te nemen. Terwijl het aan de rechterkant is. En hij dat gewoon met zijn rechterbeen moet doen. Maar dat uh, dus niet kan. En gaat de bal over de zijlijn. En geeft hij de bal toch eigenlijk wel weer heel simpel aan Maccabi Haifa. Dat nu in de aanval gaat. Maar ook zeer slordig is. En de bal meteen weer inlevert als Maarten Martens. Maar weer eens eventjes laat zien hoe je wel moet voetballen. De bal weer panklaar legt aan de rechterkant voor Gouden Leeuw. Nu gaat de bal naar voren naar Willy overtoom Die krijgt de bal niet onder controle. De bal gaat over de zijlijn. Mag er gegooid gaan worden door Koçalic, de Bosnier die in de fout ging bij de enige goal van AZ. En zo uh, hebben we nog twee minuutjes te gaan. En uh, lijkt het er heel erg op dat AZ punten gaat pakken. Want AZ leidt met 1-0 tegen Maccabi Haifa. Ja, voor het einde van deze uitzending... en voor het einde van de wedstrijd van AZ... nog even terug naar het overlijden van Gerry Muren. Een begenadigd technicus, we hebben het al eerder gezegd... met een fluwelen trap. Gerry Muren was een groot voetballer... die altijd op veel lof kon rekenen van bijvoorbeeld Johan Cruijff. Zijn overlijden kwam vandaag hard aan in de voetbalwereld. We horen oud-ploeggenoot en mister Ajax Jacques Zwart... en als eerste voormalig teammanager David Ends die goed bevriend was met Muren. Ja, Gerrit is, uh, is een man van het zuiverste water. En daardoor kwam dat bericht wel uh, extra hard aan. Ik, iedereen die een beetje wist van de situatie van Gerry uh, Muren... die wist ook dat het... Uh, ...te verwachten was dat het een keer zou gaan gebeuren. Je weet nooit precies wanneer. En toch is het een uh, grote schok... ...omdat het uh, zo'n nobel mens is ook. Je hoort natuurlijk tot de grootheden van het Nederlandse voetbal... ...van de, de gouden periode die Ajax meemaakt... ...is een naam ook onlosmakelijk aan verbonden. Maar er is dus meer. Er is meer, want, want Gerrit was een, gewoon een goed mens. En een, uh, een kerel die... Uh, ja toch niet op slechtigheden kon betrappen. Gerry Muren, Muren, Hulshof, Muren, een mooie bol. Nou ja, toen ik uh, Gerry leerde kennen, kwam hij bij Ajax en uh, waren Volendamers twee, zijn broer ook, Arnold. Ik heb altijd veel met ze opgetrokken. Nou ja, fantastisch gespeeld natuurlijk. Gerry was een uh, supervoetballer, techniek, nou, wat geen ander had, en een uh, hele fijne jongen om mee te spelen. Altijd sportief ook, je ziet het ook. in het is een spel, zag je dat terug. Hè? Ik denk dat hij misschien één keer een gele kaart heeft gekregen... wegens het uh, opmerkingen maken aan de leiding. Maar nooit voor een vuigenschop of een elleboogstoot of wat dan ook. Het was een, uh, ja, nogmaals, zuiver water in een soms wel troebele wereld. En dat maakte hem tot een, een prachtmens. Een, een prachtvoetballer ook, maar ook een prachtmens. Schilger, weggekopt en een schep. Gerrit ook, uh, die geloofde wel eens ergens in. En die had geen broekje bij hem. En toen heb je mijn onderbroek heb je een jaar of twee, drie gedragen. Als, uh, nou ja, dat hij eraan dacht van... Uh, hij speelde toen goed in de eerste wedstrijd. En toen heb je hem aangehouden een paar jaar. Dus dat, uh, dat zal ik niet vergeten. Toen hij bij Volendam speelde, in zijn uh, jongere jaren... Toen was hij een groot talent. Iedereen zag dat. En toen, in die tijd, was de stap van Volendam naar Amsterdam toch wel behoorlijk groot. Zeker omdat Ajax toen een professionele inlandslag had gemaakt. Ik heb het over het eind van de jaren zestig. En uh, hij maakte die stap. Dat was behoorlijk en dat, uh, dat vergt de moed voor een jongen uit Volendam om die stap te maken. Maar hij was ervan overtuigd dat hij het kon. Niet alleen was hij ervan overtuigd... Ook de trainer was ervan overtuigd. Rienus Michels wist dat dit een geweldige speler was. Maar binnen die bescheidenheid heeft hij eigenlijk nooit werkelijk de, de credits gekregen die hij wel verdient. Want hij was een uitstekende voetballer. Een groot technicus. Een man die als olie in de machine van Ajax liep. En zich door zich ondergeschikt te stellen aan zeg maar, de grootheden in naam die er waren een geweldige kwaliteit gaf aan het gemiddelde van, van het voetbal van Ajax. Een speler met een, een, ja, een, een buitengewoon gave traptechniek... Eh, die de bal beheerste, die echt meester was... over alle aspecten van het voetbal zoals het voetbal hoort te zijn. Ik heb je in het team gespeeld, wat, ja, wat alles gewonnen heeft? nou dan, eh, dan kun je wel zeggen, ja, Cruijff is nummer één. Maar hij moet zeker ook... Uh... Ja, in dit elf dan een grote naam hebben. echt. Ja, ik heb laatst nog, uh, nog niet zo lang geleden, zeg maar anderhalve maand geleden... had ik een gesprek met hem over het raken van de bal. En ik vertelde hem dat hij, ik mocht een keer met hem meedoen. En hij paaste en ik hoorde die bal fluiten. Ik zei, Gerrit, het is echt waar, ik hoorde hem fluiten. Ik hoorde En dat was die bal, die kwam langszij bij mij. Die ging mij voorbij en die, en die stopte op een gegeven ogenblik. Ja, zegt hij, zo doodgemoedigd. Dat was het beroemde tegeneffect hè, wat ik gaf. Een contra-effectje. En dan, dan kreeg je dat. Eh, voor hem was alles wat voor anderen bijzonder was... op technisch gebied van voetbal was heel normaal. Hij was echt een meester. David Ent over Gerry Muren. Haifa AZ is 0-1 gebleven. Straks het oog met Chris Keine. Ik wens je nog een heel fijne avond, dag. We willen een land in dat die sterkere de zwakkeren helpen. Ik wil in een land leven, waar niet de vraag aan wo waar kom je Sondern waar wil je du heen? Duitsland kiest.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 e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Wie verdient dit jaar de Gouden Televisiering? De belangrijkste televisieprijs van Nederland. Stem nu op Wie is de Mol? Wie is de Mol? Moeder, ik wil bij de revue... En mag ik uw applaus voor... Bob Zock! Of Flikken Maastricht? Laat dat wapen vallen! Ga nu naar televisier.nl en stem...